Uit het onderzoek blijkt onder meer dat een derde van de werkzoekenden tussen de 55 en 64 denkt dat ze gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd. Vooroordelen moeten geslecht worden door in de praktijk te laten zien dat ze niet waar zijn. Dat moet de samenleving zelf doen, dat kan niet vanuit Den Haag worden afgedwongen, zegt Ascher. Hij wijst erop dat de overheid al verschillende maatregelen tegen leeftijdsdiscriminatie heeft genomen.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 Het kabinet neemt geen vertegenwoordiger van de Nederlandse homobeweging mee naar Sochi. Volgens minister Timmermans is dat idee van de PvdA bekeken, maar was het om veiligheidsredenen niet mogelijk nog een accreditatie te krijgen voor een extra gast. Premier Rutte en minister Bussermaker gaan wel nog voor het begin van de Olympische Winterspelen met het COC praten, ter voorbereiding van allerlei gesprekken in Sochi. Rutte heeft ook een officieel verzoek ingediend om tijdens de Spelen met president Poetin te praten over de mensenrechten. Het weer bewolkt met in het westen en zuiden lokaal een bui. In het zuidwesten ook zon. Middagtemperatuur in het noordoosten rond het vriespunt. Elders 5 tot 7 graden. Morgen wisselend bewolkt en tegen de avond regen. In het noorden en oosten sneeuw. En het wordt dan 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnlandswaan bij de ANWB. Op de A15 de Rotterdam richting Gorkem staat file bij hardings giessendam 2 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers...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 6.9. Zie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 You'll do it again and again oh I hope that you'll be gone soon I Where does that come? You. Yeah. Iedere vrijdagmiddag is het 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Short Van Dam. I might be anyone alone fool out in the sun. Your heartbeat of solid go. I love you. You'll never know when the daylight. Your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know, when the daylight comes you.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 34 deze week John Legend. Me to love in de 14e week zakt hij 12 plaatsen naar beneden. Na 35 deze week John Newman en The Cheating. 36 was nieuw binnen Shotgun, Yellow Claw en Rochelle. En vorige week kwam nieuw binnen Traffy McCoy en Jason Mraz, Rough Water. Die kwamen toen binnen op 36. Let go me. Nu omhoog naar 32. Yeah. Hold tight. It's gonna get hard to breathe. Hold tight, baby.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 Don't be offended I'm just the cautious type To always be around To hold you down And never underlie hey, oh, Never let go of me <laughs> Never let go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 En met deze plaat komen ze deze week dus binnen als hoogste in de lijst. We like the party nummer 31. something I'm giving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 Rio en Komodo, voor hem drie plaatsen in die tweede week. En de voerder snelste stijgen van deze week van 40 naar 30 ging uh, A Great Big World samen met Christina Aguilera en Say Something. Deze plaats kwam ook vorige week binnen, toen deden ze dat op 33. Vijf plaatsen omhoog voor Pibble en Kesha, dus Timber... Op het einde van de meer heeft hij er nooit zien in deze van de... We eens kijken als we hem even vanaf een ander medium spelen, wat hij dan doet. I'm And mm -hmm. mm -hmm.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 The trumpets, they go. <laughs> <laughs>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 So